Hele goedemorgen, het is 10 uh, minuten voor de klok van 10 uur, ik ben een beetje bij het adem, ik heb er een paar nachtelijke uren op zitten, een paar dagen al, maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Uh, u luistert naar CFM, zometeen het programma voor Zaken, maar dat komt niet vanuit de studio deze keer, nee dat komt ergens anders vandaan, het komt namelijk vanuit het gemeenschappelijk want daar is een grote dierenkeuring en Sigrid die staat daar, Sigrid kan je me horen. Het klopt, goedemorgen Rob. Go Kun je me goed horen? Ik kan jou uh, goed horen. Ik ga ja. je even een beetje wat aan je stem doen, want daar moet altijd het een en ander naar vandaan worden. <laughs> ja, zo lijkt het tenminste nog wat. Nou, In elk geval, hier is alles uh, echt. Hier komen allemaal echte dieren. Ja. Er is al een aantal uh, van gearriveerd, omdat uh, de ja, kinderboerderij... Uh, ik <laughs> oh, ik, ik hoor Steven ook ja, al. Ja, die ik... zit er weer doorheen te gekeurd? Die, overkeur... die, gaat, die gaat straks naar de geiten toe. Van wordt die ook gekeurd vandaag of niet? Die wordt ook gekeurd. Ja. Hoe het programma er precies uitziet, dat hoor je over zeven minuten uh, van mij. En ik weet ook niet precies wanneer uh, meneer Huts het openingswoord uh, gaat doen. Nee, Miss misschien als uh, Cor uh, nu, nu luistert, uh, misschien dat er ietsje meer hoog in kan, de stem van Sigrid Cor. Ja. Dan, uh, ik zou zeggen, praat jij gewoon even door. Maar hoe is het, is het druk daar nu op dat moment? Ja, het is heel erg druk op en ik, uh, ik benadruk dus even dat om tien uur... ...Taken dus begint met uh, zijn openingswoord, hij is voorzitter van de dierenbescherming. Bovendien is hij vandaag jarig, ja. dus namens uh, CFM heel hartelijk gefeliciteerd. Ja, uh, dank u wel. En straks draaien we nog een plaatje voor u. Goed. Dus uh, tot tien uur op, dan eerst het openingswoordje en vervolgens uh, delen wij het programma mee. Nou, het gaat hartstikke goed. Uh, mensen zijn ook van harte welkom daar. Dus er kunnen hier ontzettend veel mensen terecht, want er zijn hier heel veel stoelen. En bovendien, het is hier zo gezellig, al moet je hier twee uur staan. Er valt hier zoveel te zien, er zijn allemaal kraampjes. Nou ja, wat er allemaal is, dat, uh, dat hoor je straks, want het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja. Dus dat bewaren we even tot na de klok van 10. En als mensen het zelf willen zien, u kunt naar het gemeenschapshuis komen nu. Want zo direct begint de kattenkeuring. En dan hebt u een ontzettend leuke dierendag. Dus kom naar het gemeenschapshuis. Hartstikke goed. Stefan is er ook, had ik gehoord. Stefan is er ook. Die probeert wakker te worden. Goedemorgen, Stefan. Oh, maar ik ben al een hele tijdje wakker, hoor. Ja. je even voorbereiden natuurlijk. Want uh, ja, als je uh, zo'n persoonlijkheid als ik op dierendag, althans. We het <laughs> vandaag, maar eigenlijk was gisteren. Uh, een feestje achter de rug heb van iemand die jarig is op echt op dierendag, zoals gisteren was dat dus. Uh, dan moet je eventjes uh, geacclimatiseerd weer terugkomen hier. En ik ben er hoor. Zo, hartstikke, hartstikke goed. goed. En zo horen we straks uh, Stefan ook uh, uitgebreid uh, vertellen over de dieren hier en de keuring. Goed. Dus wat dat betreft uh, Rob nog eventjes muziek. En graag schakel om tien uur uh, terug naar het gemeenschapshuis. Dan houden wij uh, de microfoon uh, naast staken voor het openingswoordje van de dierenbescherming vandaag op deze 5 oktober. Doen we tot straks. Oké. Okay. Oh. Yeah. listen to your heart tonight, come on, come on, come on, make it all right, yeah. come on, come out tonight. I know a melody that we could sing together. I've got the Sing it to me Here is That's what I'm you're supposed to do And I'll be there for you all the time Let your hair down Let me get you in the mood Zandvoortse Zaken, een radioprogramma met nieuws en actualiteiten uit Zandvoort en de regio. En voordat Sigrid nou helemaal zenuwachtig wordt, gaan we gauw naar de overschakelen. Goedemorgen Sigrid. Goedemorgen Rob, want we staan hier dus in het gemeenschapshuis. Vieren hier Werelddierendag in Zandvoort. En uh, dat gebeurt hier onder andere door de dierenbescherming in het gemeenschapshuis. En willen wij het programma niet ophouden, dan moeten we nu meneer Hubert de kans geven om zijn openingswoord te doen. Goedemorgen meneer Hubert, nogmaals gefeliciteerd met uw verjaardag. Ook gefeliciteerd met Werelddierendag. En zegt u het maar. Dames en heren. Als voorzitter van de dierenbescherming heet ik u, afdeling Zandvoort, heet ik u hier alle van harte welkom namens het bestuur. We hebben vandaag weer Werelddierendag, dus de dag van het dier. Wij hopen dat er vandaag veel mensen komen. Dat is niet alleen gunstig voor de dieren, maar dat is ook fijn voor de mensen. We hebben hier allerlei faciliteiten hier. We hebben hier het kennen met dieren huis met een grote stand. We hebben hier zelfs de hele dag radio Zandvoort. We zijn er erg blij mee met de uitzending dat wij dus hier in Zandvoort in de Eter mogen komen. Dat wij vandaag een fijne dag mogen hebben. We hebben vandaag keuringen van katten, van honden, van allerlei dieren. Dus zijn er nog mensen in Zandvoort en kinderen tussen de 3 en 12 jaar die nog graag... Hier dus willen komen om hun poesje of hun hondje of wat voor dier ook te laten keuren. Dan zijn ze hier dus van harte welkom. Ieder kind die met een dier komt krijgt sowieso een prijs mee naar huis toe. Dus het is de moeite waard om hier dus naar het uh, gemeenschapshuis te komen. Om hier dus vandaag aanwezig te zijn. Ik hoop dat het vandaag een fijne en een drukke dag wordt. En ik Open hiermee dus Werelddierendag afdeling Zandvoort hier in Zandvoort. Tot zover Rob hier vanuit het gemeenschapshuis. Ik herhaal zo direct nog even het programma. Even een muzikale onderbreking en dan ga ik vast op zoek naar de katten. Want dat zijn de, de liefste dieren. naar het gemeenschapshuis, uh, zijn ze al begonnen met de kattenkeuring. Want het is het allereerste wat hier uh, gaat plaatsvinden. En de allereerste deelnemster is? Pascal Bijster. Pascal, en wat heb jij meegenomen? Een kat. En hoe heet die kat? Lucky? Luki? Luki? Ja. En hoe oud is Luki? Uh, net een jaar geweest. En waarom vind jij Lucky nou zo mooi? Dat jij zegt van nou, ik ga vast wel een prijs winnen. Nou, ik weet niet. Ik, uh, vond, ik vond het gewoon leuk om mee te doen. Oh, moet je hem horen. Horen jullie dat? Ah, Loekie, is het niet leuk? Even kijken, hij begint helemaal te miauwen. Hij wil denk ik ook op de radio. Nou, dat gaan we zo direct maar proberen. Hé, hey, ben je een beetje nerveus? Nee, niet echt. Je bent de allereerste deelnemster en jij moet het eerst hier langs die jury. Vind je ze er streng uitzien? Nee hoor. Nee. nee. Nou, we lopen straks eventjes met jou mee en dan gaan we kijken wat ze allemaal zeggen. Goed? Ja, is goed. Rob tot zover. Want ik wacht eventjes tot de jury gaat beginnen met de keuring. Dus over een paar minuutjes kom ik weer bij jullie terug vanuit het gemeenschapshuis. Alleen van jou, Alleen van jou. ik kan niet. De jury van de kattenkeuring bestaat uit uh, allemaal dames. Mevrouw Kraan, mevrouw Petersen, mevrouw Katz en mevrouw van der Rijst. En mevrouw van der Rijst is dierenarts. En Pascal staat nu met Loekie op de tafel. En we gaan even naar mevrouw van der Rijst luisteren. Uh, eigenlijk had ik net mijn hele verhaal te jou gehouden, dus dat heeft u net gemist. Hadden jullie nog vragen? Heb ik al eens een beetje gehad? Nou, wat bent u nu aan het doen met Lokie? Bekijken, uh, kijken hoe zijn uh, vacht eruit ziet en of die uh, verder goed verzorgd is. En dat ziet er prima uit. En waar let u dan op, bijvoorbeeld met die vacht, hè? dat het goed verzorgd is? Waar let u dan op? Op uh, dat het um, glimt, dat hij uh, een aaneengesloten vacht heeft, dat er geen vlootjes in zitten, dat soort dingen. Doet hij zijn best, uh, Pascal? Ja, hoor. <laughs> ja. Hebben de overige juryleden nog een vraag? Ja, wat, met vakanties, wat ga je dan doen? Uh, dan gaan we naar de mensen waar die vorige... Dan, gaan we, dan gaat ze naar mensen waar ze eerst was. Maar, heb je al, hoe lang heb je er al? Uh, bijna een jaar. Ach, oh, dat is... En hij is, al, uh, hij is al goed op leeftijd, hè? Ja. ja. Hoe oud is hij dan, Pascal? Uh, een jaar en vier maanden, ja. Nou, het is een prachtig beest. Dat vindt de jury toch ook wel, hè? Prachtig beest. Nog een vraag. Is het een poes of een katertje? Poes. Maar is de jury het erover eens? Zeker een 9 plus, denk ik wel. Ja, hij, ziet, hij ziet er prima uit. Hij ziet er prima uit, werkelijk waar. Nou, Pascal, dan moeten we goed gaan met Loekie. Dus in spanning nu afwachten, hè? Ja. Okay. En de volgende katten die komen er straks alweer aan. Het is hier echt hartstikke gezellig en heel erg druk. De koffie is hier trouwens uitmuntend. Dus nogmaals, iedereen is van harte uitgenodigd om hier naar de keuring te komen. Ik zal nog even het schema benoemen, want dat gaat allemaal een beetje snel. Maar ik zal het rustig proberen. Nu is dus de start van de keuring van de katten begonnen. En de prijsuitreiking ja, zal ongeveer tussen kwart voor elf en elf uur zijn. En de eerste drie prijswinnaars krijgen cadeaubonnen en een orkonde, ...maar alle deelnemers, of je dan nou gewonnen hebt of niet, die krijgen een cadeautje. Dan om ongeveer kwart voor elf arriveren de kinderen met allerlei soorten dieren... variërend van schildpad tot en met dwerghamster. En om elf uur start die keuring, daar is ook een aparte jury voor... ...en zo kwart voor twaalf volgt dan de prijsuitreiking... ...en die is hetzelfde als bij de kattenkeuring. Dan gaan we door naar vanmiddag, kwart voor één. Dan gaan we naar de hondenkeuring. Iedereen met zijn hond kan hier naar binnen komen. De katten zijn al weg, dus er kan uh, niks gebeuren. En om één uur begint die keuring, gevolgd met om twee uur de prijsuitreiking. En ook dan is er weer een speciale jury die zich helemaal richt op deze honden. Daarnaast zijn hier diverse kramen. Onder andere kramen van de dierenbescherming. U kunt artikelen van hen uh, kopen en hun dus een beetje financieel steunen. En ze hebben ook een grabbelton. Verder is er een uh, kraam van het dierentehuis Zandvoort. Een tafel waar honden getrimd worden door Ellen Katz. Uh, u kunt hier ook uh, de collectebussen nog eventjes wat voller maken uh, dan ze nu al zijn. Er is hier een hele hoop, hoop lekkers, koffiecake enzovoorts. En als u binnenkomt, en dat vind ik wel het allerleukste, is er de kinderboerderij Het Molentje. Dus er lopen hier kippen ongeveer dwars door de keuring heen. Kom gerust naar het gemeenschapshuis. Ik zou zeggen tot zo en blijft u anders luisteren naar CFM op 107. En nu uh, staat er iets heel schattigs op tafel. Een heel klein poesje. Uh, we praten straks even met het jongetje van wie die poes is, maar hij is echt heel lief. We pauzeren heel even met de muziekje, want anders lopen we steeds achter de keuring aan. We wachten even tot de volgende kat komt en dan kunt u het van het begin af aan volgen.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 That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue And that is why all the girls do sound Follow you Hij heet de kat, want het ging even snel. En jij heet Daisy, hè? Nee, Daisy heet de kat. Sorry. Hoe oud is jouw kat? Eén jaar. Eén jaar. En wat is het? Een uh, mannetje of een vrouwtje? Vrouwtje. Vrouwtje. Dus even naar hem kijken, hoor. Heeft hij hem zelf te eten? Nee, dat doet mijn moeder. En ik zelf soms. En weet je wel wat hij te eten krijgt? Ja, risca salm. en kattenblokjes. En uh, is hij altijd in huis of komt hij ook buiten? komt wel ook buiten. En borstel je hem wel eens? Ik borstel hem wel eens. Hij ziet er prima uit. heeft een hele mooie vacht. Hè? Een hele mooie pers is het. Nou, zal ik even kijken. Naar zijn oortjes ziet er prima uit. Nou, dat is een hele mooie vacht. Heeft hij ook zijn eigen plek in huis waar hij eh, ligt? Nee, op de bank. Komt hij ook wat bij jou op de kamer? Nee, dat mag niet. Dat weet ik weet van niets. Hadden jullie nog wat te vragen? Hoe oud is hij? Eén jaar? Ja. Vandaan? Uh, dat weet ik niet. Oh, even vragen van de jury dus of er meer dieren thuis zijn? Eén hond en één kat. Moet ook lief zijn. Ben jij lief voor hem? Liefste aan hem? Ik vind het liefste aan dat hij knoort. Oh ja, wanneer doet hij dat, zeg? Nu niet, hè? Als je hem heel erg aait en tegen de praten gaat ze knoren. Maar dat doet mevrouw de dierenarts toch ook, of niet? Ja. Maar hij knoort niet? Nee, ze is ook een beetje bang. Oh ja, oh ja, ja. dat is het natuurlijk. Ja, Dat is natuurlijk weer dom van mij. Zeg, Zie Ja, erop. Nee, nou, Stefan hoor, oh, ook Oh, Stefan, sorry. Ik zit in het kamertje naast jou. Ja? Uh, daar is de kinderboerderij. Ja. En hier zijn allemaal hele leuke geitjes. En, en ik zie zelfs een schaap en een klein kalf en een kleine big. Echt, echt heel leuk hier zo. Nou, vraag even aan die big hoe die het hier vindt. Nou, ik zal eens even kijken. Hallo, ja, maar hij loopt een beetje weg. Het is, het is een kleintje hoor. Oh. Ik sta nu te kijken naar het achterwerk van een kalf. <laughs> en uh, oh, hier, is, hier is iemand bezig met uh, wat hooi te eten. Goedemorgen. We, weinig te zeggen. Eet gewoon door en zo. Het zijn in ieder geval allemaal heel kleine, kleine, uh, ja, kleine diertjes die je normaal in een kinderboerderij tegenkomt. Wat hebben ze naast? Ze hebben hier gewoon één lokaal. Dat hebben ze gewoon uh, voor de helft met uh, strobalen uh, neergelegd. En daarachter zitten gewoon allemaal, allemaal dieren. En het is heel leuk zo dit. Ja, dat lijkt me ook, Stefan. Blijf jij maar uh, lekker bij de kinderboerderij? Ja. Nou, ik ben met het hogere werk bezig, ja, nee. hè, de keuring. Ik voel me thuis. Ik ga zo even naar buiten toe, want buiten staat een ezel. B een ezel? Ja. Een echte ezel. Nou, die gaan we dus even een in diepte interview houden, denk ik zo. Is goed. Nou, ja. balk jij rustig door. <laughs> <laughs> Oké, okay. en Rob, we komen zo weer bij je terug. Dit was uh, vanuit het gemeenschapshuis Stefan de Roo en Sigrid Schopman. Want uh, ja, zich is het met, bezig met het voorbereiden voor een interview met uh, de hondenvereniging Kennermeland. Ik sta hier nu buiten bij de ingang. En het, het leuke van die ingang is dat er een ezel staat. Goedemorgen, ezel. Hij heeft honger, volgens mij, want hij zit aan de, aan de stofkop. Goedemorgen. Ja, gaat lekker. Nee. Nou, uh, hij schudt van nee. Hij zat lekker in het zonnetje hier. En het is echt een heel lief ezeltje, Het is heel leuk. Uh, goedemorgen, mevrouw. Wat komt u hier doen? Nou, ik ben zo gek van dieren, dus ik moest er even uh, naartoe. Ja, voor iemand die net binnen komt lopen, uh, uh, ja, hoezo gek op dieren? Heeft u thuis dieren? Ja, ik heb een hele dierentuin thuis, twee konijnen, drie katten en een hond. Zo, dat is nogal wat, zeg. Ja, ja. Je ja. kunt u iets harder praten, want het is een beetje zachtjes deze microfoon. Lopen. <laughs> um, en en uh, ja, uh, wat heb je hier nou gezien? Wat vind je hier nou leuk aan? Nou, de ezel vind ik het leukste. En die geitjes en die bokjes. Ja. Kinderboerderij. Ja, voor de kinderboerderij, voor mij, in de tuin achter. Oh, nee, je komt toch geen dieren halen? Eigenlijk. Nou, dat zou ik wel graag willen, maar ja, dat ja, is niet de bedoeling. Niet voor, nee. nee. Het gaat erom dat de kinderen, en, ja, met name kinderen, een beetje, ja... Ik voel me nu een beetje kind, hoor. Ik vind het heerlijk om ertussen te lopen. Nou, hartstikke mooi. dan nou, ga lekker terug. Ga lekker terug. Het is de hele dag, dus wat dat betreft... Uh... Oh, ik sta lekker in het zonnetje. Het is hartstikke mooi weer hier. Uh, ja, Sigrid is dus bezig met uh, een uh, interview voor de bereiden straks wat betreft de hondenvereniging. En we gaan eerst even lekker verder met muziek, want muziek is ook heel belangrijk in deze ochtend. Muziek gaat maar door namelijk op CFM. Hier is een uh, oudje, even terug in de tijd. Het is ook even lekker zwijmelen of zo. I see trees of green, red roses too, I see them blue.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 I, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.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 Dagelijks vertonen wij de lachfilm van royale afmetingen King Ralph met John Goodman en Piero Tool. Deze kunt u om 4 uur, 7 uur en half 10 zien. Tevens kunt u iedere middag om 2 uur de Nederlands gesproken versie van de film Assenpoester op ons scherm bewonderen. Dit was de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Wilt u reserveren? Dan kunt u bellen. 02507 18686. Veel plezier! In de enige bioscoop van Zandvoort. En ik sta hier nog steeds in het gemeenschapshuis zonder koptelefoon op. Dus ik merk niks. En klits gewoon eventjes rustig door. En uh, we gaan eventjes alvast naar de honden. Nou zijn die vanmiddag pas aan de beurt, dat is wel zo. En, maar er komen hier niet uh, allemaal rashonden. Het is met name een beetje ook het vuilnisbakkensoort, hè, om zo maar te zeggen. Maar over rashonden, uh, dat is een groep apart. En daar kan mevrouw Van der Linden het best iets over vertellen. En zij is van de kinologenclub Kellenmerland. Goedemorgen mevrouw Van der Linden. Goedemorgen. En u hebt daarnaast het jongste lid meegenomen, dat is Ivo. Goedemorgen Ivo. Goedemorgen. Nou zie je hier nu natuurlijk allemaal katten, hè? Wat vind je daarvan? Nou, ik vind katten wel leuk, maar ik vind honden gewoon leuker. Ja. Wat heb jij zelf thuis? Uh, nou, een konijn. Ja, we hadden een hond, maar die is uh, vorig jaar dood gegaan. Dus zou je wel graag weer een hond willen terug hebben, of heb je liever een ander huisdier? Nee, ik zou heel graag een hond willen. En wat voor soort hond dan? Een border Terrier. Een wat voor Terrier? Border Terrier. Maar wat is dat een beetje voor soortige hond? Dat is een uh, jachthond uit Engeland. Uh, ja. Hij is nog niet zo bekend in Nederland, maar mijn oma, dus mevrouw van Linde, die heeft er twee. En hij kan er heel goed weg. En is het een hele grote hond of een kleintje? Uh, het is een uh, ja, kleine. Een klein hondje. En het, het is ook een rashond, hè? Ja. En Wil jij niet een, een hondje? Nee. Ik... Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon een woordetee. Ik vind gewoon een hele leuke honden. Mevrouw van der Linden, waarom maken de mensen de keuze? Hè? Waarom een rashond of waarom niet? Nou, bij een rashond is het natuurlijk wel zo dat je... Uh iets kunt weten over het karakter... wat er in zo'n zo bepaalde rashond zit. En daarom kunnen we dus dan ook wel uh, de mensen adviseren. Er zijn natuurlijk best mensen die heel graag een uh, Duitse dog willen. Maar uh, dan het bekende voorbeeld is dus uh, vier hoog op een flat. En dan moeten we dus gewoon die mensen dat afraden. Ten eerste zijn het ook honden die toch wel erg veel beweging nodig hebben. En door de harde groei van uh, de botten... Eh, kunnen deze beesten dus het eerste jaar gewoon geen trappen lopen. En dat geldt eigenlijk voor de meeste honden. Dat betekent dus dat als je wel zo'n hond wilt hebben, dan moet je hem dus drie jaar lang de trap opdragen. Eigenlijk zou je dat moeten doen, maar dat is natuurlijk geen doen. Want deze honden die gaan toch gauw een 50 kilo wegen. En ze zijn vrij groot en dat pak je niet zomaar onder je arm. Maar dan zou ik denken, goh, dan neem ik een vuilnisbakkenhondje, die mag die trappen wel lopen. In plaats van een andere rashond. Nee, een pub van een vuilnisbakkerras, of een barstaart, als je het netjes wil zeggen, mag dus ook geen trappen lopen voor het eerste jaar. Ingewikkeld is het allemaal nog, hè? Maar ja, daar is de Kinoloogclub ook voor, om dat allemaal natuurlijk goed te weten. De Kinoloogclub doet van alles, hè? U houdt lezingen, maar u uh, verzorgt ook trainingen. Kunt u een aantal voorbeelden daarvan noemen? Wij beginnen al met de puppietraining, uh, de honden moeten dan 12,5 week oud zijn, dat wil zeggen dat ze dus eigenlijk alle inentingen gehad moeten hebben. Uh, we werken met de pups uh, totdat ze een half jaar zijn, dat wil zeggen het zijn natuurlijk 10 lessen, maar uh, iedere hond die jonger is dan een half jaar kan dus aan de puppycursus meedoen. En wat is dan het doel van de puppycursus? Waarom, welke mensen adviseert u om aan die cursus deel te nemen? Nou, de hele grote grap is dat op het ogenblik de dierenartsen... erg in de weer zijn met de mensen, dus naar een puppycursus te sturen. Uh, het allerbelangrijkste is dus eigenlijk de socialisatie van de hond. Dat wil zeggen het omgaan met andere honden en met ook andere mensen. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Dan krijg je vaak, uh, je ziet het wel eens gebeuren bij mensen die heel erg bezorgd zijn om zo'n kleine pup. En uh, dat is eigenlijk een hele verkeerde zaak, want ze maken alleen maar de hond angstig. En dan krijg je dus heel gauw dat een hond weg gaat lopen als die in een situatie komt waaraan die niet gewend is. Het gaat dus echt om dat je rustig met je hond buiten kunt lopen en ook zodanig dat die hond luistert. Hè? Want dat is ook nog een bepaalde opgave, denk ik. Nou, dat, dat speelt niet zozeer in die puppycursus. Ze leren daar wel keurig aan het lijntje te lopen naast je. Vooral links, hè? wat we dus de mensen dus altijd adviseren. Ja, waarom is dat, links? Ja, dat, is, uh, dat komt eigenlijk uit de jachtwereld. Uh, de meeste jagers zijn rechts en dragen dus het geweer rechts en schieten rechts. En zodoende moest de hond aan de andere kant. Oh ja, het is weer een beetje uit de historie gegroeid. We komen zo direct nog eventjes bij u terug, mevrouw Van der Linde. We zijn nog steeds in het gemeenschapshuis met een directe uitzending. Want men viert hier Wereld Dierendag en wij vieren dat met de dierenbescherming mee. Op dit moment zit ik nog even bij mevrouw van der Linden van de kinoloogclub Kenner Marland. Sigrid, ja? mag ik je wat vragen? Nou, natuurlijk. Wat is nou een kinoloog? Ja, wat is nou een kinoloog? Nou, mevrouw van der Linden weet dat en die weet ook hoe verwarrend het woord kinoloog kan zijn. Wat betekent het woord precies? Is dus... Kennis van honden. Kennis van honden, maar het wordt nog wel eens verward met andere varianten. Gynaecoloog en zo, vertelde u. Gynaecoloog en kinderlogie en de kinologische dienst. En uh, nou allerlei verwarringen. En wij spreken dus ook heel graag over de rashondenvereniging. Dat is dus voor een heleboel mensen veel duidelijker. Zo is dat. Heb je het begrepen, Stefan? Ik heb het helemaal begrepen. Goed op, op dit moment komt de zaal binnenlopen een ezel. Een ezel? Die, die ezel die voor de deur stond, die loopt dus nu gewoon hier rond. Ja, aan een lijntje wel hoor, maar dat geeft nog wat commotie, ja. Goed, nou we komen zo direct even bij terug, Stefan. Ja, ja, straks ga ik even een interview doen met iemand van de kinderboerderij. Daar is de ook van, dus uh, vandaar. Heel goed, Top heel zo. Goed. En Mevrouw van der Linden, we hebben het al eventjes gehad, uh, kort over de puppycursus. Maar dat is niet uh, de, enige, de enige cursus die u organiseert. Wat doet u nog meer? Uh, na de, cursus, de puppycursus volgt dus de EGG, Elementaire Gedrag en Gehoorzaamheidscursus. Daar kunnen dus honden aan deelnemen... Vanaf een half jaar tot, nou we hebben er wel gehad, van zeven jaar. En dat zijn ook alleen rashonden? Nee hoor, nee. Uh, bij ons kunnen dus ook uh, gewoon barstaartjes, uh, kunnen daaraan meedoen. Mee en hoe lang duurt zo'n cursus? Hoeveel tijd moet je daarvoor vrijmaken? Uh, die wordt gegeven in het weekend en het zijn tien lessen. En de kosten? De kosten, nou dat is eigenlijk uh, een, een, een, zo ontzettend weinig. Uh, voor, de, voor die tien lessen betaal je 50 euro. Dat is niet veel. En nadien dan luistert je hond in elk geval naar je. Hè, als je tenminste het tenminste even volhoudt natuurlijk, volgens de richtlijnen van de lessen. En uh, krijg je dan ook een certificaat? Ja, er is een certificaat aan uh, verbonden. Uh, dat is een certificaat dat dus uitgegeven wordt door onze eigen vereniging. En na de EG cursus dan kun je nog volgen een cursus voor gevorderde. Als je een cursus voor gevorderde <coughs> gaat volgen, dan ben je dus zo gemotiveerd dat je dan ook lid moet worden van de vereniging. Na de cursus gevo gevorderde, dan volgt de cursus GNG 1, dat is gedrag en gehoorzaamheid. En aan, dat, aan die cursus, daar komt een officieel examen wat afgenomen wordt door een meester van Sinophilia. Dat is dus een uh, de uh, Nederlandse Kennelclub. Laat ik het zo maar zeggen. Sinophilia. Dat betekent uh, Ivo, want jij bent lid, toch? Van de Kinoloogclub. Dat betekent dat jij ook al die cursussen hebt gedaan, of niet? Nou, ik heb alleen maar de E.G. gedaan. Uh, maar als je behendigheid doet, wat ik dus ook doe, dan moet je ook lid worden. Ja, want dat schijnt echt het leukste te zijn. Hè? Tenminste, voor, voor jonge mensen hè, is zo'n behendigheidscursus het leukste. Nou, hoe, hoe gaat dat? Wat doe je dan? Nou, je zit dus met een groep. Uh, nou, we hadden voor dit keer een, een grote groep uh, beginners. En dan wordt er een parcours uitgezet door een aantal mensen. En uh, dat parcours wordt uh, afgelopen met de honden. Ja, en dat parcours heeft allerlei hindernissen. Hè? Kun je een aantal voorbeelden noemen? Nou, uh, hoogtesprongen, uh, breedtesprongen. Een kattenloop, dan, dan lopen ze eerst omhoog en over recht rechtstuk en dan gaan ze weer naar beneden. Een uh, aanschutting, dan lopen ze een keer recht omhoog en dan weer recht naar beneden. En uh, de wip, nou, dat is gewoon een wip. Hey, en dat, dat zullen veel mensen aan jou vragen, denk ik. Dat is ook een beetje een moeilijke vraag. Vind je het nou niet zielig voor zo'n hond? Nee, want uh, honden vinden het hartstikke leuk om uh, te springen. Gewoon een beetje lekker heel ja, te doen, een beetje rennen, springen. Ja, maar doorgaans doen ze dat liever zelf, hè? door het bos rennen. Maar nu moeten ze natuurlijk dingen doen hè, die anderen hun opleggen. Hè? Zou een hond dat erg vinden, denk je? Nee, vinden ze niet erg. Ja. Vinden ze vinden het gewoon leuk. Ja. Ja, nou, ik geloof ook wel dat dat zo is. Hè? Samen met de hond spelen, dat vindt de hond net zo leuk als in zijn eentje door het bos rennen. En misschien samen spelen nog wel leuker. Mevrouw van der Linden, uh, wilt u nog iets toevoegen aan het uh, verhaal? Ja, toevoegen aan het verhaal. Uh, ik zou haast willen zeggen, uh, hondenbezitters wordt uh, lid van uh, Club Kennemerland. Zo is dat. En heb je en heel veel plezier, hè, want dat is zeker aan jullie gezichten te zien. En je leert er ook nog wat van. We komen graag een keertje bij je terug, mevrouw van der Linde, om daadwerkelijk uh, zo'n training mee te maken. Ik zal uh, geen hond meenemen, ik ben er niet zo geschikt voor, maar ik ga wel naast Ivo staan. Is dat goed? Oké. Okay. En uh, een fijne Werelddierendag ook gewenst. Ik dank u wel. Is de ja bloem sportquiz oh ja is dat zo oh nou ik weet dus uh, geen vragen misschien dat sigrid het weet hallo sigrid is u daar het was namelijk de planning dat wij vandaag nu uh, dit moment zeker een uh, interview gingen doen weet je wat we doen Mogen, eh, uh, ja Sig? ja ja met wie spreek ik nu <laughs> oh, <laughs> hallo met steven van der roog. <laughs> ja, ja. sta jij nu bij de ezel of niet ik, nou, nee hoor ik nee, dat bepaalt een ezel dit Nee, ik sta hier bij iemand die alles weet over de kinderboerderij die hier aanwezig is. Ja. Maar ik dacht dat we eerst aan de Jaap Bloem sportquiz vraag gingen, want die jingle zag ik voorbij komen namelijk. Oh sorry, ik neem het niet kwalijk. Rob, eh, en, Sigrid, zeg jij het even. De vraag van de Jaap Bloem sportquiz is waar staan wij nu? Nou, dat is een simpele, hè? Ja, dat is eigenlijk een heel simpele. Maar ja, ja goed. Het is ook een beetje uh, ter bate van de dierenbescherming, hè? Ja. Want ja. En eigenlijk vind ik dat degene die wint dan maar even die bon van Jaabloem, Bloem, uh, en dat is 25 gulden, aan de dierenbescherming moet schenken. Maar ja, dat moet iemand natuurlijk ook zelf weten. Is het maar... geen leuk idee dat die mensen hier naartoe komen? Dat om, kan ook. Om, dat, om die vraag te beantwoorden? Dat is ook goed. He? Dus wie weet waar we nu staan. Die kan nu komen dus naar het gemeenschapshuis. En dat uh, ligt hier dus midden in het centrum van Zandvoort. De Hallo. locatie van CFM is achterin. U bij de ingang meteen naar rechts. En dan kunt u melden uh, waar u dus gearriveerd bent. En ik hoop dus dat dat het, uh, het goede adres is. Ja, Sigrid, maar nou heb je dus gezegd waar we zitten. Nee, maar dat heb ik heel snel gezegd. Oh, ja. van. Goed. Laten we afspreken dat, uh, dat we een uh, code zeggen. En dat is Nationale Dierendag. Ja. ja. Nou, dat is goed, joh. Dus Laat als iemand die code doen. zegt, dan heeft hij de... Hè, dat is een beetje spannend is het dan, weet je wel. Ja, dan heeft hij de cadeaubon van 25 gulden van Jaabloem Bloem gewonnen. Ja, goed zo. Ik sta hier naast... Ingrid. Ingrid, jij uh, bent hier uh, samen met een uh, uh, ja, van je collega's, mag ik het zo noemen? Ja, ja met Marlouk uh, en uh, de chauffeur, maar die is net weg. Allemaal vrijwilligers? Uh, Marloek is een vrijwilliger, ik loop stage. Je loopt stage. Ja. Dat betekent dat je wel betaald krijgt... Uh, ik krijg stagevergoeding. Stagevergoeding, ja, dus niet zo gek wel. Hè? Uh, de kinderboerderij, uh, ja, het molentje, het molentje. Okay. Het, uh, het zit in Heemstede? Hè? Ja, Heemstede in het Groendaalse Bos. En, uh, dus, uh, afgelopen jaar uh, bestonden we 40 jaar, zijn de oudste kinderboerderij van heel Nederland en het is een hele mooie kinderboerderij. Ja, zeker. Uh, de dieren die zijn hier, de boerderij is, uh, is thuisgebleven neem ik aan. Ja. <laughs> uh, onder andere de ezel, hè, die voor de deur staat, is ook van jullie? Ezel, ja, Jolly, uh, ze is zwanger nu, Ze kan ieder moment uh, naar. Nou, ze is uitgerekend rond deze tijd, dus we zitten op spanning allemaal te wachten op het veuletje. Misschien dus kunnen we een live verslag doen van de bevalling van een ezel. Ja, ja. nou, het ziet er nog niet echt naar uit, maar nee. dat zou kunnen. Zeg, eh, jullie worden eh, bekostigd uit, uit donateurs? Eh, nou, we zijn van de gemeente en eh, ook door donateurs, ja. ja. Donateurs, dat betekent dat je uh, toch elke keer weer opnieuw uh, ja, moet vragen om geld. Is dat vervelend? Uh, nee, het is niet echt. Uh, ze kennen gewoon, we uh, hebben geiten, die kunnen mensen adapteren en uh, kennen ze geiten, zeg maar. Uh, ja, moet <laughs> ik dat uitleggen. Uh, geiten kun je adapteren en dan betalen ze gewoon ieder jaar een uh, klein bedrag. En uh, ja, het zijn gewoon mensen die gewoon schenking aan de kinderbedrijf doen. Maar het grootste deel wordt gewoon door de gemeente betaald, ja. Dat ja. is leuk. Dat betekent dus dat je dan, uh, de, zeg maar, een, een eigen geitje hebt dan? Dan hebben ze een eigen geitje, mogen ze zelf hun naam bedenken, als ze jarig zijn dan mogen ze hem mee naar huis nemen, als ze een met op school hebben, ze mogen een keer een dagje mee naar school nemen. Het is gewoon hun geitje, alleen hij woont op de kindermoederij. Wat leuk zeg. Ja, ja dat is hartstikke leuk. Weet je, het idee van de, van de dierentuin Amsterdam, hè? die hebben we ook... Uh... Nou, dat is dan niet groot, dan hoor. De apen zijn dan weer gesponsord door een bepaald uh, merk. Wat, wat wel heel veel met apen te maken heeft. En de tijgers, uiteraard, met een bepaald benzinemerk. Zo krijg je dus op zo'n bord zo'n zo sponsor. Nou, heb je ook van, van die borden met. Ik waar... weet nee, het niet. Het gewoon iedereen heeft zijn eigen geitje. En zo scholen hebben ook uh, scholen die een ezel adoteren. Dat hebben we wel. Maar niet, uh, dat het, het staat niet groot vermeld of zo. Nee, nee. Uh, nog een vraagje. Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Wat doen jullie buiten het feit dat, je, dat, er, dat er een. een, een ja, zeg maar een klein kinderdierentuintje. Buiten het feit, nou, we organiseren, we hebben ook een milieucentrum waar de uh, tentoonstellingen worden gehouden voor scholen en gewoon voor het publiek en je gaat een geit krijgen. Oh, oh, terug jij, hup. Ja, want we staan hier dus in de deuropening en uh, steeds, elke keer als we aan het, aan het praten zijn, dan doen we even zo'n zo, zo, zo voet naar voren toe om te voorkomen dat er zo'n geit uit. Er zijn al een paar geiten naar buiten gelopen net. Ja, er is net één uh, de weg op gerend, maar uh, ah, even opletten, dan lukt ja. het wel. Ja, we staan hier vlak bij de deuropening en mensen kunnen zo naar buiten toe. Um, ja, uh, donateurs, kunnen die zich opgeven? Uh, ja, dan moeten ze, moet ze zelf contact even opnemen met de kinderbedrijfbeheerder. Want ik zelf weet daar niet zoveel van hoe dat allemaal werkt. Maar dan moeten ze even hem contact opnemen. Ik, zie hier, uh, ik zag hier <laughs> formulieren liggen. <laughs> ja, Wat? Dat was niet van ons, dat was van uh, Kimmerland uh, Dieren maar hoe, hoe kan men jullie dan bereiken? Uh, gewoon even in de gids kijken bij Heemstede? Uh, kinderbedrijf Het Heemsteden, Heemstede, Groenendaalse Bos. Uh, ja, het staat in het telefoonboek. En, uh, het is makkelijk te bereiken iedereen weet het wel. Beter even eerst even komen kijken natuurlijk. Hè? Ja, het is een hele mooie kinderbedrijf, dus het is de moeite waard om even te komen kijken. Niet? Ja, uh, nou, het is, uh, Wat betreft de dieren ben ik daar zeer van overtuigd. Ik uh, heb ze allemaal gezien en het zijn helemaal, allemaal heel, heel, heel, heel schattige kleine diertjes, ook bijvoorbeeld een kleine, kleine biggen. Ja, we hebben een klein dichtje en uh, die loopt gewoon los op de ja, Ik Kijk ondertussen even op je klokje, want ik heb geen klok om namelijk. Het is namelijk uh, vlak voor elfen. en We gaan uh, even over naar uh, de studio voor wat, uh, ja, wat dingen die je altijd normaal op het hele uur hebt. En uh, we zijn dan uh, straks weer bij u terug, He, Sigrid. Ja, dat klopt Stefan Want één dingetje nog even. Er is uh, over enkele minuten de uitslag van de kattenkeuring. Dus ook daar zijn we bij. Ah, beginnen we daar straks mee. Tot zo. Yes, I swear, it's a truth, and I'm owe it all to you. Een radioprogramma met nieuws en actualiteiten uit Zandvoort en de regio. Het moment uh, is bijna aangebroken. De jury uh, is nog heel erg druk bezig, want er moet natuurlijk op al die orkondes uh, een handtekening uh, gezet ja, Sigrid, worden. Dat gaat heel officieel. Ik heb hier, wacht, even kijken. Ik heb hier twee kwartjes, alsjeblieft. <laughs> jij ja. wilde namelijk grabbelen, dus dan, dan moet je even betalen en dan kun je even gaan grabbelen. Ik moet dat, het betalen ook. We hebben toch even tijd over. Nou, nou daar zie ik een heel lief meisje, die mag van mij graaien. Nee, jij wilde toch grabbelen. Ja, dan, dan grabbelen we samen. Wil je oh, ja. dat doen? Ja, doen? Hoe heet je ook alweer? En Terry heeft een heel mooi konijn. Daar komen we straks nog even op terug. Terry, ik doe hier de kwartjes in. Pak jij maar een cadeautje. Uit de ton. Grabbel, grabbel, grabbel. Er zitten allemaal soort eierschalen in, maar dan van piepschuim. Dus het heeft altijd wat met dierendag te maken, denk ik zo. En ja hoor, een prachtig uh, roze groen pakje. Dan nou weet ik nog niet wat erin zit, Terry. staat een olifant op. Zal er een olifant in zitten? Nee. Nee hè, ik denk het niet, nee. Nou, eens even kijken hoor wat we van Stefan hebben Ja, Spannend hoor. Een prachtige portemonnee-sleutelhanger. Sleutelhanger, portemonnee-sleutelhanger, portemonnee, uh, tas. tas. Wil jij dat hebben, Terry? Ja. Wil je zeggen? Ja, Terry knikt bevestigend. Is voor jou, Terry, van de lokale omroep. Wat zit er nou in? En dan gaan we even kijken er naar de jury. In. Ja, daar gaan we. Zijn al de jongelui aanwezig met dieren? En nu is het grote ogenblik aangekomen. Jullie hebben allemaal vanmorgen jullie katten laten zien. En ik moet zeggen, ze waren eigenlijk allemaal erg verzorgd. Er zijn een paar extra punten nog bijgekomen voor degene die dus de eerste, de tweede en de derde prijs krijgen. En ik zal jullie maar niet langer in onzekerheid laten, maar we beginnen met de derde prijs. Er wordt even gezocht. De derde prijs die gaat naar Pluis. Daar we gaan zoeken pluis. pluis pluis is van een ja wordt geapplaudiseerd uiteraard voor een derde prijs is dat natuurlijk nodig pluis is een poes en die is van een kind in een blauw truitje met een spijkerbroek ja ze zit nu op, de, op de pluis is een hele lieve tafel. poes van 13 jaar en de kinderen zijn er gek op en behuizing, vrachtverzorging, nagels, voeding, oren, is allemaal zeer goed. Kijk eens, hier heb je een hele mooie oorkonde. Die kan je in je huis ophangen, in je kamer. Hè. En ik heb hier een waardebon voor je. En nog iets moois voor op je bloesje. Een vaantje. Je een, jurk. Uh, ja? Leuk vaantje krijg je. Nou, applaus voor Pluis. En... Uh, <laughs> De eigenaresse van Pluis die denkt, wat is dit? Ik zou even naar Pluis kijken, die kijkt heel trots. En wie is de eigenaresse van Pluis? Ja. Zeg je dan? <laughs> en de eigenaresse van Pluis helemaal ontdaan. Zegt u het dan nog even? Bedwonderd. Nou, bedankt, we vonden het heel leuk. Uw naam is? Linda Boot. En dus, uh, ik zal maar zeggen, de moeder van Pluis heeft gewonnen. Ja. En daarnaast nog, uh, moet ik dit geven, mevrouw jurylid? Oh, ik zal het even zeggen. Er volgt er nu een tas... Met inhoud. En er staat op, dieren hebben ook rechten. Zeker. Vrouwen ook, vind ik. Maar dieren ook, ja. En uh, daar zitten allemaal lekkere dingen en in. En ja, doka voor Drie soorten. Onze katten vinden het ook erg lekker. Speciaal voor pluis. En heel hartelijk gefeliciteerd. Bedankt. <happijs> Een tas met, met allerlei lekkers voor de poes. Natuurlijk, er wordt er goed voor gezorgd. trouwens de rechter van de man. wat dacht je daarvan, hè Sigrilda, Ja, Stefan. Hè? We gaan door. Tweede ja, prijs. We gaan door. Tweede prijs. Uiteraard. De tweede prijs gaat naar Desi. Mensen krijgen een oorkonde met het beste dier van Zandvoort erop. En op dit moment, uh, ja, er komt wel een heel verlegen, <laughs> verlegen eigenaresse van... Uh, de is die poes trouwens? Ik zie alleen de eigenaarissen. Uh, Desi is ook een prachtig verzorgde kat. En ik geloof dat de eigenaresse er heel gek op is. Is het niet? Hoe heet je? Deborah. En Deborah is van Daisy. Ja. En hier heb jij ook weer de oorkonde voor de tweede prijs. En ook een mooie tas met uh, doka voedsel voor de poes en verschillende andere leuke dingen. En mevrouw de jury, wat zit er nou in die envelop die Debora krijgt? De, de, de, is de tweede prijs is 15 gulden. 15 gulden? Wat ga je ermee doen, Debora? Of nee, niet? Snoep, snoep. Nee. Nee. <laughs> Misschien iets voor, uh, voor Daisy kopen, hè? Ja. En heel hartelijk gefeliciteerd. En ook applaus voor jou. En niet alleen de poes is goed verzorgd. Ook uh, Deborah heeft een heel schattig jurkje aan wit met met roze. Het is echt een heel leuk jurkje. Goed, dat was de tweede prijs. En we gaan dus nu door, neem ik aan, naar de eerste prijs. Ja, en dan nu de hoofdprijs eigenlijk, hè. Dat is Joska. Joska. Kom je even hier? We gaan eens even kijken. Ja. Met de poes. Daar komt de poes. Het lijkt me een heel jong poesje eigenlijk. Ja, het is een heel jong poesje. Even ja. horen van wie die is. Van Martijn Kappel. Van Martijn Kaffarini? Rini? Ja. Ah, oh, hij lijkt ook wel een beetje op Rini, hè? Zie je niet? Hij heeft uh, ook een beetje een kaal koppie, of niet? Ja. ja. <laughs> en we gaan even naar mevrouw De jury. Ja, ook weer dat ze dus uh, een leuk samenspel is. Het is een hele vrije poes die er goed uitziet. Zonder vlooien en goed verzorgde nagels. Dus uh, Martijn, hier heb jij een, ook een waardebon van 25 gulden. En de oorkonde en de tas met inhoud. Voor Martijn van Kappel de eerste prijs en voor die prachtige poes. Nog even vragen hoe oud hij is? Hij is ongeveer een half jaar. En wil je hem al wegdoen? Wil je hem maar mij geven? Nee. Bedankt. Nou, toch van harte gefeliciteerd met de eerste prijs Martijn. En je vader ook. Een applaus hè, eerste prijs. We hebben trouwens bezoek erbij gekregen het? We hebben de Amerikaanse zender erbij. Het is echt een internationaal festival vandaag. Dat was de uitreiking van de poezen. Krijgen we de honden ook nog vandaag? Ja, eerst komen nu de overige dieren, Stefan. Schilpaddenhalm. Hmm. En uh, dan straks de honden. Nee, dat klopt. Dan krijg je van het publiek. Nee, u hoort mij niet door de microfoon. U hoort mij over de radio, meneer. Maar nu horen ze u. Zegt u maar wat. Ik, ik hoorde alleen niets vertellen. Dus... U hoort mijn lieftallige stem zonder de microfoon. Zo is dat. Straks over en Mevrouw de jury wil nog wat toevoegen. Ja. ja, ik wil even zeggen tegen alle kinderen. Als jullie even goed opletten. Dat jullie. Hallo? Letten jullie even goed op dat alle kinderen. Dat die kunnen op hun nummer. Ja? Er worden op dit moment wat instructies dat gegeven. Dus en dus bij de andere zaal op hun nummer uh, ook een tas krijgen met inhoud. Op hun nummer. Worden mensen op hun nummer ja, gezet? Precies. Ja, precies. Worden mensen op hun nummer gezet? En iedereen hier die meegedaan heeft, uh, krijgt een cadeautje. Dus dat is hartstikke oh, is leuk. leuk. Ja. En we gaan zo dus verder met uh, de keuring van de overige dieren. Variërend van hamster tot schildpad. Ja. En daarna pas de honden. Want en anders wordt gekeurd? Jij wordt door mij straks afgekeurd. oh, nou, fijn dat ik het alvast weet. Uh, we gaan uh, maar eerst maar eens verder met muziek, want we hebben genoeg gepraat.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 Speel je poppenkast met hem? Ja? Ik zit hier uh, naast naast een kind en die heeft een. Uh... Kikkerboe speel je met hem? Ja. Ja, ik je. je hebt hier een speelgoedkonijn. En uh, wat, wat is je naam? Kateri. Kateri. Hey, jij hebt jij hebt een uh, jij hebt een uh, ook een huisdier meegenomen, hè? Ja. Hoe heet die? Konijn. En het, het is geen echte konijn, hè? Nee. Hoe komt hoe komt dat? Omdat hij zelf komt. Ja, je bent een beetje allergisch ervoor, hè, Voor gewone dieren. Zo heet dat. Dan krijg je prikkel in je neus en uh, in je ogen. En mijn zwarte mama gaat hem met kiekerpoe spelen. Ja, ga je kiekerpoe spelen. Maar dat is, het, dat is het voordeel van een, van een uh, geen echte dier, hè? Dat is het voordeel. Dan, dan uh, kun je er ook mee spelen in een, in een poppenkast en zo. enzo. Hey, en hij gaat, hij gaat ook met jou mee naar je kamer, hè? Ja. Slaap je er ook mee? Ja. Ja? Gezellig. Slaap altijd Lijnen mij, slaapt. Ja. En, en het leuke ervan is dat hij straks ook nog gekeurd wordt ook, hè? Ja. ja. Misschien krijg je wel een prijs voor de mooiste konijn. Ik hoop dat het niet zo waar is. Nee, wou je dat het niet waar was? Nee. Heb je liever geen prijs voor de konijn? Ja nee. toch. Ja, Ja. Ja, want wat, wat eet die? Een konijn, eet hij ijsje? Ja. Nee toch? Eet die, eet die wortels? Ja. Ja, hè? Dat is een echte, echte konijn hè, die eet wortels. Ja. En gras? Ja. Nou, nou, ga maar gauw. Ja, want hij zit aan mijn hand vast. Ga maar gauw van mijn hand afhalen en dan kun je laten keuren. zo. Ja. Oeh, want hij is wel warm hoor. Zo. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat ik er even mee mocht spelen, hoor. Tot ziens. Ah. Dat was uh, iemand, Terry, en Terry die laat uh, uh, haar speelgoedkonijn keuren. Het zijn er niet veel speelgoedkonijnen, uh, überhaupt We weinig speelgoeddieren. Maar dit is natuurlijk wel zo'n uitzondering die ook, uh, ook wel degelijk kan. Als iemand allergisch is voor, uh, voor, uh, voor dieren, met name voor haren, dan is het moeilijk. En dan neem je een speelgoedkonijn en zo los je het op. Nou, heel leuk, die manier wordt toch uh, bekend met dieren. Uh, we gaan straks uh, weer even uh, wat andere mensen vragen over uh, wat er hier gebeurt en waarom ze hier zijn. Eerst gaan we verder met de muziek. Santa Maria, de Insel die als geboren Ich hab meine Sinne verloren In dem Fieber, das wie Feuer brennt Santa Maria Nachts an deinen schneeweißen Stränden Hielt ich ihre Jugend in den Händen Glück, für das man keinen Namen kennt Sie war ein Kind Schön wie een wachtender Morgen. Heiß war je stolzer Blick en tief in ihrem Innern verborgen brannte die Sehnsucht, Santa Maria, Maria den Schritt zu wagen, Santa Maria, Maria, Maria, vom Mädchen bis zur Frau. Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren, ik heb meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, ihre Wildheit ließ mich erleben, mit ihr auf bunten Flügeln entschweben. In een fernes, unbekanntes Land. Verus trieb ik dahin, in Zauber ihres Lächelns gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ik die Tränen auf ihren Wangen. Morgen hieß Abschied Santa Maria. Und meine Heimat Santa Maria. Was unendlich waar. Sinde verloren in dem Fieber, dat wie Feuer brennt. Santa Maria, niemals meer had ik zo so empfunden, wie im Rausch der nächtlichen Stunden. Langzamerhand zijn we bij de keuring aangeland van de overige dieren. En ik sta tussen een aantal kandidaten die zo'n overig dier hebben meegenomen. Wie ben jij? Patrick van Schoneveld. En Patrick, wat voor een dier laat jij keuren? Een hamster. Is het nog een speciaal soort hamster of niet? Nee, het is gewoon een, ja, een ordinaire hamster. Hoe heet hij? Boris. En wat vind jij nou zo leuk aan Boris? Waarom is hij leuker dan andere hamsters? Nou, hij heeft een uh, soort varkenskopje en hij blijft gewoon uh, zitten overal. Maar soms als hij een uh, deun eruit laat, dan uh, begint hij meteen te rennen. Dus gewoon, uh, hij doet gewoon wat hij zelf wil. Staat hij bij jou op de kamer thuis? Ja. Kun jij s'nachts dan wel slapen? Want uh, s'nachts rennen ze toch heen en weer door die kooi, of niet? Ja, ik kan wel slapen. Het is, uh, hij is eigenlijk best wel rustig s'nachts. Hij heeft pas uh, zijn pootje gebroken. Ze blijft best wel rustig nu. Zijn pootje gebroken? Ja, hij mag, uh, mag hij altijd door de camera heen rennen s'avonds. Maar toen hoorden we opeens een klap en toen, ja, toen had hij zijn pootje gebroken naar de dier. Was hij ergens van afgevallen? Ja, dat weten we nog niet. Maar dan mag hij dus niet meer door de camera heen rennen. Praat jij wel eens met je hamster? Wat zeg je dan tegen hem? Nou, allemaal van, uh, van uh, ga maar lekker eten en zo. Ga je weer. Nou, je lijkt me een hartstikke goede baas. Ben je een beetje nerveus voor de keuring of niet? Ja, heel erg. Nou, in elk geval uh, de hamster. Oh, kijk, hij komt helemaal naar de microfoon toe. Zie je dat? Ja, ja hij is heel, altijd heel nieuwsgierig. Hij is er nergens bang voor. Nou, het gaat vast goed. En we houden je in de gaten. Misschien wil je wel een prijs. Veel succes. Dag. En uh, dan zie ik hier een hele grote, dichte mand. Daar kan van alles in zitten. Ik ga het maar eens even vragen. Wat zit er in die mand? Poes. Oh, Poes, jij bent wel geweest natuurlijk. Nee. He, maar ja, de poeskeuring is toch al geweest? Nee, want ik mocht nog komen. Jij mag later nog terugkomen. Nou, dat is goed geregeld hier hè, van de dierenbescherming, of niet? Ja. En dan uh, zijn de andere mensen al allemaal op weg naar de grote ruimte van de keuring. Want daar gaat het allemaal uh, plaatsvinden. Oh kijk, de hamster heeft hij nou in zijn zak. Wacht even, hè. ik moet het weer even informeren. Hij zit nou in je zak? Dat doet hij ook in vaak. En dan neem je hem zo mee? Nee, niet echt. Nou, neem hem in je zak maar mee naar de, naar de dierenarts. Dan schrikt ze ontzettend. Hè? Dan ga je gewoon zeggen, zeg, ja, ik heb hem ergens bij me, maar ik zeg niet waar. Dat zou ik doen. Veel succes en we komen straks weer terug. Zeg Sigrid. Ja. Er is een nationale dierendagkrant uitgekomen. Die ligt hier overal. En die is met name door de dierenbescherming uitgebracht. En ik lees daarin het volgende, moet je eens horen. In ons land zijn er meer, dan, meer huisdieren dan mensen. Ruim 14,7 miljoen zogenaamde kleine huisdieren zijn er in onze huiskamer te vinden. De meest voorkomende 1,3 miljoen honden, 1,8 miljoen katten, 5,6 miljoen vogels en meer dan 250.000 knaagdieren. 740.000 konijnen en tenslotte ruim 4,8 miljoen vissen. Het komt erop neer dat meer dan de helft van de Nederlanders één of meer huisdieren bezit. In één op de tien huishoudens met een huisdier is zowel een hond als een kat aanwezig. Dat hebben ze van het NIPO-onderzoek. Dat is helemaal onderzocht natuurlijk met de telefoon. Heeft u een huisdier? Ja, ik heb een huisdier. Wat voor huisdier? Zo is dat dan gegaan. Het is een heel interessante krant. Er zijn een heleboel wetenswaardigheden in. En onder andere ook bekende Nederlanders die we natuurlijk ook huisdieren. Want het zijn net zoals ons gewone Nederlanders. Zo is dat. Dan komt u dus naar het gemeenschapshuis. Dan kunt u en die folder krijgen en bovendien verschrikkelijk lachen. En genieten hier van al die kleine en grote dieren. Heb je eens gehoord over de Jaap bloemen sportquiz? Nog niet. Nee. Misschien onze regisseur Cor Draaier. Die schudt nee. Nee. dus nou. Nogmaals, wie graag 25 gulden wil winnen. Die komt dus nu naar de plek van de dierenbescherming. Waar Werelddierendag gevierd wordt. En die kan dus een bol van 25 gulden krijgen voor Jaap Bloem. You through.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 ...misschien nog wat zou kunnen vinden uit de historie. Ik ben daar uh, met de handen gaan graven en ik kwam inderdaad wat, uh, wat potscherven tegen. Toen ben ik uh, naar Marcel Meijer van het Waterloopplein gegaan... ...en daar heb ik zo'n metaaldetector gehaald en een schep. En ik ben uh, toch maar verwoed even gaan spitten in de grond. Daar kwam uh, mevrouw Schuiten uit uh, Noord, die uh, kwam daarbij. En die zei ik kom je wel even helpen, want die was ook natuurlijk zeer geïnteresseerd...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 Mevrouw Kraameet die weet ook een hele hoop van de historie en ik ben dus ook met, uh, bij haar te raden aan tussen haakjes. Mevrouw Kraameet die heeft een schitterende collectie van oude anzichten en ik neem tussen de 700 en de 800 kaarten. Nou, daar had ook wat meer over mogen opschippen mevrouw Kraameet, neem me niet kwalijk. Nee hoor, echt niet. Maar ja, meneer Bram in die staat hier toevallig niet vertelde, Maar ik weet we zitten hier voor die huisdierenkering en niet voor mijn anzichten hoor. Maar we hebben wel zijn een tentoonstelling gehad van mijn aanzicht, inderdaad en er uh, was veel belangstelling voor hè. Nou, zo eigenlijk toch een beetje allebei historici. Hè? Een journalist die daarnaast nog ontzaggelijk veel doet, maar ook dus nog de historie van Zandvoort in de gaten houdt. En mevrouw Kraameet doet dat op papier, zou ik maar zeggen. <laughs> Inderdaad. Nou, beide heel veel succes. En Bram, ik hoop je gauw weer te zien. Gelukkig kom ik je zo overal nog eens tegen. Sterk Sterkte een beetje rustig aan ook, hè? Ja, uh, kijk, uh, dat is nou eenmaal de aard van het beest. Uh, ik ben altijd bezig. En Zandvoort is een schitterende plaats. Uh, dat, uh, dat weet je zelf ook. En die mensen die zijn allemaal zo aardig. Ik bedoel, ik, ik moet wel. Maar ja, hele snelle tijgers, die gaan af en toe ook eens slapen. Goed, Bram. Dag, Bram. Eh, wat okay. een... bedankt en tot ziens. Wat, wat, wat ben je toch ook een, ook een uh, heerlijk opvoedbaar mens, hè, je? Ja. <laughs> ik sta hier naast, uh, naast Pluis. En, en naast? José. José, is Pluis van jou? Ja. Hij komt net van de keuringen vandaan. Het is een konijn. Hij is vijf maanden oud, zie ik, want je hebt een mooie tekening erop geplakt, hè? Ja. Heb je hem al lang? Uh, nou, niet zo. Hij is uh, in de zomer geboren. Je hebt, hem, je hebt hem sinds hij heel klein is? Nou, ja. Ja, en, en uh, nou, wat, wat, wat, wat, wat eet hij nou gewoon zo door de dag? Ko konijnen voeren worteltjes en brood. Eet hij. En, laat je hem ook wel eens uit het hok? Uh, nou, nu niet Ik meer. Kan. Want uh, we hebben, want hij graaft allemaal kuiltjes. Oh jee. In de tuin <laughs> en zo hoor. Ja. En nu wordt het een beetje koud ook om het buiten te houden. Ja, koud en dan is ook aan het verharen al. Wat ja, een nieuwe vacht, hè? Ja. Zeg maar, wat vonden ze ervan die keuring? Nou, Vonden ze goed. Ja. En nou maar afwachten, hè, of je een prijs krijgt. Ja. Dan nou, straks is weer die, de uitreiking van de keuring van de mensen van, ja, van alle andere dieren behalve poes en honden. Heb je natuurlijk heel veel andere dieren. En dan komen hier dus schildpadden voorbij, konijnen, nou allerlei, allerlei kinderen lopen met hun eigen huisdieren. Heel gezellig. We gaan eerst verder met muziek, dankjewel. Zandvoort en de regio. Ja, dat was het. Dat uh, was al het sportje van het programma Zandvoortse Zaken. Dat is natuurlijk nieuws uit Zandvoort en de regio. We zijn hier van niks een lokale omroep. En we zitten hier, uh, ja, zeg maar tegenover het PTT-station. in de Louis Davidstraat. En uh, hier worden dus uh, op dit moment de huisdieren gekeurd. Het zijn de huisdieren als afdeling overige en het is, ja, dat, dan, dan, dan maak je dus mee dat er dus allerlei huisdieren voorbij komen. Zoals nu die schildpad, wat het er net al over, die wordt dus nu gekeurd van onder tot boven. En ik ben er wel heel benieuwd hoe oud deze schildpad is. Het is niet zo'n grote schildpad, maar ja, ja, hij wordt eh, van boven en onder. Een soort APK-keuring zeg maar voor schildpadden. Eh, trouwens, als die dingen zo oud zijn, dan zou het wel hartstikke hard nodig zijn, zo'n APK-keuring. Um, ja, het is hier, ik loop nu door de gang, door de hal, één kamer is dus waar de keuring zit. Daar is ook een stand met allerlei spullen die je kunt kopen. Alles ten bate van de dierenbescherming, koffie en frisdrank is er natuurlijk. Er is een hondenkapsalon aanwezig, net hadden we het al over de kinderboerderij. Die is hiernaast dan, althans, ik loop in de gang en dan is het dus hiernaast. En ik beland nu in zeg maar, het wachtlokaal. Hier zijn alle kinderen bij elkaar met al die verschillende huisdieren. En die allemaal zitten te wachten tot ze opgeroepen worden voor de keuring en het uh, ja het is gewoon heel leuk om dat zo te zien sigriet blijf van af en het is gewoon heel leuk om dat te zien want al die kinderen zitten bij elkaar van wat heb jij voor huisdier wat heb jij voor huisdier wat heb jij voor ik zie hier bijvoorbeeld een heel speciaal konijn van wie, is, van wie is dit konijn is die van jou Ja. hoe heet die pluis Pluis. hey dat is de tweede konijn al nou, die ik hoor vandaag die pluis heet ik heb daar een poes gehad die pluis Het is een heel speciale konijn hè ja moet hij niet naar de kapper toe is hij al geweest? Is je, nou, goeie, wie is die kapper? Dat weet ik niet. <laughs> nee, maar hij heeft heel veel haar hè? Ja. Dat is normaal voor zo'n konijn als dit? Ja. Hoe heet dit? Is dat een ras? Een Angora. Een Angora-ras. En een Angora ras heeft gewoon lange haren, dat hoort erbij. ja. Is dat nou ook uh, veel verzorging? Veel extra als een gewoon konijn? Ja, moet je veel vaker moet je kammen. Anders gaat die klitten. Ja. Yeah. Deze ze willen bij elkaar, maar ze zitten een konijn naast en die springt zo in de doosje van de ander. Zelf. Ja. Ja. Nou, ik geef hem geen ongelijk. Een angora, ja, je moet hem dus veel uh, um, borstelen. Uh, moet je ook ja, iets speciaals met die vacht doen? Iets, uh, schoonhouden en zelf? Ja, dat doe je met kammen. Met kammen? Ja. En dat is genoeg. Ja. ja. En eten ze ook iets anders? Ijsjes of patat of zo? Of nee. ook net zoals andere konijnen gewoon konijnen voeren? Net zo. En dit is, uh, dit is een, ik zie nog een. Hey, dat is ook een Angora, maar dat is een kleintje. Hè? Dat is een klein angoraatje. Ja. In ja, het binnenhaar. Is, die, is dat de vader of zo? Of de moeder? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Oh, oh, die, is toe... oh die komt even, even buurten. Ja. ja. Hoe heet die? Ik vind hem leuk. Boeliboelie. Boeliboelie. Hé, dat is weer een andere naam als Pluis. Hoe <laughs> ja, houdt Deze is 2,5 maand. 2,5 maand? Ja, vandaar dat hij zo klein is. Ja, hij heeft een beetje weinig haar nog. Niet. Ja, nou hij is aan de, in de brie-tijd of zo de wie -tijd? Weet ik veel, maar hij is. Frans kaastijd. <laughs> nee, maar hij is aan het verharen. Ja. Hij krijgt zijn nieuwe haar. Hoe heet dat? Heet dat de briedtijd? Nee, weet ik niet. Zoiets heb ik ook maar gehoord. In de rui? Ja, kan wel. Ja, dat is een heel ander naampje hoor. Ja. Ja. Hey, heb je hem al lang? Sinds je geboorte? Um, nou, ik heb hem van de fokker gehad en toen was hij twee, en toen was hij, uh, twee maanden. Dus ik heb hem nu een halve maand. Jullie, ja, Sigrid? Ik, ik sta hier nou met die hamster, die wordt gekeurd. Mag het heel even? Ja, dan ga je gang. Waar, waar sta je dan? Uh, voor. Oh, je staat voor? Daar oh, ja. komt hij. Hallo, wat is jouw naam? Van Wat heb je meegenomen? Ik heb een hamster meegenomen. Een naam? Ah, Boris. Hoe oud is Boris? Uh, zou ik zou het nog niet weten, want het is van een jaar of zo. Een jaar. En uh, zit hij thuis ook in zo'n hokje, of in dit hokje, of zit hij thuis in een ander hokje? Uh, ja, ze zit in dit hokje, maar hij loopt, uh, loopt uh, bijna elke avond loopt hij rond, maar nu niet meer, want hij heeft het uh, pootje gebroken, dus niet zo vaak meer. Hoe kwam dat? Dat weten we nog niet. En wat geef je hem te eten? Uh, nou, hamstervoer en het lekkerste vindt ik die slaaplaatjes en, en alles en brood. Wat zit er in dat flesje? Want ik zie dat het heel geel is. Wat, uh, wat heb je daarbij ingedaan? Het uh, is dus water met een soort uh, krachtvoer ofzo. Weet ik weet niet hoeveel het gekocht is. Er zullen vast wel vitamine in zitten en dergelijke. En wat heb je in het kooitje zitten als ondergrond? Uh... Uh, stro. Of uh, ja stro in uh, aarde om in uh, te graven en alles in te doen. En, uh, hoe vaak verschoon je dat? Elke week. En staat hij bij jou op de kamer of staat hij beneden in de kamer? Waar staat hij? Uh, in, in mijn kamer. Ja, maar dus je kunt hem s'nachts horen rondwandelen. Uh, ja. Even denken aan Misschien hebben de andere juryleden uh, nog een vraag? Ik, dit weet ik niet zoveel, maar het ziet er allemaal heel goed uit deze. Vindt mevrouw tweede jury ook? Ja, ik vind het er ook prima uitzien. en Derde jurylid ook? Ja. Nou, er zit alweer een 9+. Plus. Dat gaat alweer hartstikke goed hier. Ja. Uh, hij heeft dit speelgoed ook thuis in zijn hok. Ja. Ja. En zit hij er veel in te spelen? Uh, nou, elke avond, elke nacht uh, zit hij erin. Is die uh, hand tam? Kun je hem pas pakken of niet? Nou, niet echt veel, maar hij blijft wel uh, zitten. Maar als je hem dus eruit haalt, dan begint hij meteen te rennen. Want zo'n nieuwsgierig is, uh, is hij wel. Nou, alleen als je hem wakker maakt om uh, met hem te spelen, dan uh, vindt hij niet echt leuk. Kun je hem even uithalen? Kijken we nog even. Oh jee, nu gebeurt het. Nu gaat hij bijten. Mevrouw de dierenarts, handschoenen aan. Ik ben niet zo bang. Daar komt hij, hoor, de Hamster. Nou, hij zat dit nog in je zak hè? Ja. ja. Oh, nou wil hij slapen, zegt hij. Ja. Nou, Stefan, wij proberen hier voorzichtig een hamster die nogal uh, heen en weer doet uit het kootje te krijgen. Uh, waar sta jij nu? Stefan hoort mij niet. Nou, dan gaan we even door met de hamster. Ja, ik hoor je wel hoor, maar uh, Cor hoorde je niet. <laughs> hoor, Cor is onze technicus vandaag. Doet hij trouwens voortreffelijk hoor. Maar wat, wat, wat, wat wil jij nou van mij weten? Nee, ik vroeg me nog even af of jij nog in gesprek was. Nee, ik ben niet meer in gesprek. Ik ben weggelopen daar. Ja. ja. Nou, de hamster zit weer in zijn kootje. Ja. Er wordt hier nu verder uh, gekeurd. We gaan over naar het volgende dier. En zoals ik al zei, het zijn hier steeds verschillende dieren nu. Dus van hamster tot schildpad, konijnen, alles komt hier voorbij. Daarover straks meer. Oh, Oh. oh, oh. For the longest If you said goodbye to me tonight There would still be music left to write What else could I do? I'm so inspired by you That hasn't happened for the longest time Once I thought my innocence was gone Now I'm... Oh. that's where you in de hal van de hoofdingang en uh, ik sta dan met het uitzicht op uh, de kinderboerderij het uitzicht op uh, de ezel die verdwenen is trouwens, ik weet niet waar die naartoe is, maar ik neem aan dat ze een ommetje aan het maken zijn en ik heb ook een zicht op uh, ja, zeg maar de financiën, ja, niet dat ik er zicht op heb hoor, maar ik zie mensen zitten die geld aan het tellen zijn, want ja het kost natuurlijk ook een beetje geld hè. Er moet natuurlijk geld bij elkaar worden gebracht door de dierenbescherming. Het wachten is op de schilpad. Die is en er, die, die is er. Ja, maar hij is langzaam. hè? Ja, hij is langzaam, maar hij is gearriveerd. Hij is gearriveerd. Hij is net gekeurd. Hij is net gekeurd en dan gaan we eens even vragen hoe dat gegaan is. Wie ben jij? Ik heet Michelle Gleiman. En Michelle, jij hebt een, een schilpad. Die zit nu in een... Uh... Ja, wat, wat is het eigenlijk? Een roodwongwet Ja. En hij zit in een tijltje, hè, zou ik maar zeggen. Ja, ik weet niet uh, precies hoe ik het zal noemen. En hoe oud is jouw schildpad? Anderhalf jaar. En ben je een beetje gek op het beest? Best wel. Ja, wat vind je zo leuk aan een schildpad? Uh, ja, ze zeggen altijd dat ze heel sloom zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. En, uh, ja, ze, ja, ze liggen op elkaar, ze kijken tv. Uh, maar allemaal hele leuke dingen doen ze. Hij wil eruit, zie je dat? Oh, hoe moet dat nu? Oh, nou, je houdt hem gewoon zo en dan blijft hij gewoon binnen. Mooie hand erop, heel goed. Hey, en nou ben je naar de keuring geweest, stelden ze een moeilijke vraag aan jou? Nee. Wat vond je de leukste vraag die ze hadden? W uh, wat ze aten. En wat eet uh, hij? Hij eet onderdag vlees. Hij krijgt sla altijd. En hij, krijgt, uh, hij heeft een bakje en er zitten granalen en alle voedingsstoffen en vitaminen in. En waar laat je nou zo'n schilpad? Loopt hij gewoon door het huis? Nee, want dan brengt hij alles af. Uh, nee, je hebt een hele grote bak en dan uh, doe je gewoon een lichtje in. Dan, dan gaat hij daar zitten, want ze moeten sparen. Het licht sparen ze dus hun krachten en om op. En uh, ja, dan gaat hij naar onder en dan gaat hij lopen. En uh, ja, met zijn vrienden gaat hij om. Nou, het lijkt me een hartstikke leuk beest, hè? Um, moet je horen, denk je dat je een prijs wint met jouw schildpad? Ik denk het niet. Waarom niet? Uh, ja, er zijn veel leukere beesten dan schildpadden, denk ik. Dus ik denk dat die andere beesten... het. Beter krijgen dan ik. ik. denk dat andere mensen schildpadden minder leuk vinden. Dat denk je eigenlijk, hè? want jij zelf vindt de schildpad het leukst. Uh, nou, wie weet, heb je toch nog wel een prijs gewonnen? Hè? Op zich is de kans er altijd op, natuurlijk. En uh, nog één vraagje: slaap je ook met je schildpad? Uh, nee, want ik mag hem niet op mijn slaapkamer, anders wordt hij niet uh, tam. Anders gaat hij zomaar inkruipen en dan is het niet zo. Ik zet hem altijd gewoon in de, in de huiskamer en dan komt iedereen langs en ik praat een beetje tegen hem. Dus... Nou, wordt hartstikke goed verzorgd. Ik hoop toch dat je een prijs wint en dat horen we straks. Dankjewel. Bedankt. Hallo, ik sta nu bij een hamster, maar de baas is weg. Dat is toch ook wat zeg? Een heel klein baasje staat hier, maar ja, die zal niet zoveel zeggen, denk ik. Is die hamster van jou? Kavia, uh, sorry. Is die Kavia? Oh, begint helemaal te huilen. Oh jee, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Kan de baas van de Kavia even hier komen? Nou, daar komt ze hoor. En wie is dat? Mariska is Ja, dit is een Kavia, weet je wat ik altijd vind? Ik vind die zal er zo rommelig eruit zien. Of uh, zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, een beetje wel, ja. Vertel, wat vind jij er dan van? Oh, ik vind wel een liefgezellig dier voor in huis. Hij heeft een hele grote kooi, hè? Ja. Ik denk wel kilometer groot, heel groot. Ja. ja. En die heeft hij helemaal voor zich alleen? Ja. Waarom? Nou, gewoon, we hadden geen andere kooi. Zit hij altijd in de kooi of komt hij ook wel eens daar buiten? Ja, soms wel eens buiten. Is het een mannetje of een vrouwtje? Een mannetje. En hoe heet hij? Harmpje. En wie heeft die naam bedacht? Mama. Ja? Is hij naar je vader genoemd of niet? Nee. nee. Zomaar verzonnen. Hey, en wat vind jij van Harmpje? Uh, wat eet hij bijvoorbeeld en wat zeg je tegen hem? Hij eet um, sla, wortels, brood en gewone kaviavoer. Hey, en is hij ook wel eens stout? Doet hij wel eens dingen die niet mogen? Ja, soms wel. Hij heeft uh, zijn hokken een beetje kapot gemaakt. Oh, wat heeft hij kapot gemaakt? Hij ging aan die stangen knagen. Oh, het ging aan de stangen stuk? Ja. En toen heb jij zijn tanden afgezaagd, of niet? Nee. Okay. Wat dan? Nou, gewoon zeggen dat hij stout was. En Dat hielp? Ja, een beetje wel. Als jij nou de keuze had tussen harpje en een nieuw vriendinnetje, wat zou je dan kiezen? Nieuw vriendinnetje. Ja. Nou dat moet je maar niet tegen de jury zeggen, hè. Nee. Uh, ik weet niet waar Stefan op dit moment ik uh, zit. Uh, ja, ik zit bij de kinderboerderij. En uh, het is heel leuk, want er gebeuren hier allerlei fantastisch mooie dingen. Weet je wat er nu gebeurd is? In één hoekje daar, daar ligt de big samen met de kalf tegen elkaar aan. En ze hebben elkaar gevonden. Het is heel uh, leuk dat Sigrid ook even meeluistert. Goedemorgen. Um, ja, nou goed. Um, dat is dus uh, wat er gebeurt in een kinderboerderij. Buiten staat de ezel. En ik, ik moet jou even. Jij bent net even wezen wandelen met hem. Ja? Krijg je geen rare reacties van de zandvoorters? En nee hoor. Want ja, je ziet niemand, die, niet zo maar even iemand dat, die hè, op straat even de, de ezel aan het uitlaten bent. Dus ja, ja mensen ja. zullen wel vreemd opgekeken. Ja? Ja hoor. Jawel, maar van de mensen op straat. Ja, die mensen die, uh, ja, die willen allemaal die ezel zien en zo en uh, aaien. En... Maar verder niet iets raars hoor. Nee, nee. Nou, ik zou heel raar opkijken als ik opeens iemand zijn ezel zie uitlaten. Ik is wel een reactie van hé, hey, een ezel, maar verder niet van ja. Uh, je wel veel opmerken van hé, hey, dat is je broer en zo. Maar nou ja, voor de rest uh, valt het wel mee. Nou, dat duidelijk is dat je broer niet is, dat, dat vind ik wel heel duidelijk. <laughs> Goed, nou ja, um, wat dat betreft uh, is uh, Zandvoort zo groot dat je daar uh, ja, toch wel <laughs> van zit op te kijken op het moment dat er opeens een ezel voorbij komt met iemand. Nou, ja, goed. Uh, dat zijn de tafereel die je krijgt op zo'n uh, zo'n dag als vandaag. En uh, Sigrid, die uh, zei al net van, waar zit je nou? Ik loop gewoon naar de toe om te kijken van, heb zij iemand die iemand heeft? En dat heeft ze dus niet. Sigrid, we zijn naar het einde gekomen volgens mij van onze uitzending. Helaas, Stefan, helaas. We mogen maar tot 12 uur, hè? Altijd zand antwoord te zaken. Ja, maar dat is toch zo? We ja. Tot 12 uur. Ja. Nou, ik vind het zo jammer dan? Ja, want ik, wilde, ik wil drie dagen wereldierendag vieren, maar ja, dat e, kan niet. Maar we blijven toch gewoon de hele dag hier? Zo is dat. Ja. E, ik, voor ik het vergeet, want het is bijna 12 uur, uh, wil ik graag de Shellpomp bedanken voor het uh, ontzettend snel lenen van de accu. Helemaal gratis en voor niks. Daarnaast uh, Nathalie voor de draagbare telefoon die we ook uh, om middernacht uh, zomaar konden ophalen en vanochtend om 6 uur uh, weer inleveren. Althans voor de verbinding en natuurlijk ook Schoenmakerij de Goede die er weer voor zorgde dat dit programma fantastisch liep. Ja, en natuurlijk uh, alle kinderen heel erg bedankt en Stefan bedankt en Cor bedankt en Rob bedankt. Ja, en we, ja nog iemand bedanken die we aan het begin van de uitzending ook al hadden. Uh, nou ja. Even kwijt. Ja, de voorzitter. De voorzitter. Ik zit ja, ernaast. meneer Hubert. Meneer Hubert. Uh, uh, ja, ik wens u een uh, hele prettige dag verder. We gaan eruit. Nou, dat vind ik heel jammer. Ik vind het heel jammer. Ik, ik, ik heb het heel erg op prijs gesteld dat u vanmorgen dus aanwezig was. Dat hele Zandvoort dus van de dierengebeuren kon horen en dus ook mee kon beleven wanneer ze dus hier waren. We hebben dus vrij veel bezoek gehad. Ook mede natuurlijk voor de kinderen die dus hun dieren laten keuren. En de keuring, ach, het is veilig het meedoen, het is niet zo veel, zozeer de prijzen die ze kunnen winnen. Ze krijgen allemaal een prijs, dus dat, uh, dat is geen bezwaar. Maar uh, kijk, en dan zijn er dus altijd nog dieren die dus eventjes beter zijn dan anderen. Maar wat is beter? Wat is, uh, ik vind een dier uh, uh, voor een kind, en die komen er mee, daar zijn ze lief voor. En dat vind ik het belangrijkste. Vroeger, dan had je dus uh, trekhonden, je had kaderhonden. Uh, uh, de, de, een, bijvoorbeeld een kat die kreeg dan een schoteltje melk en daar moest hij de daags maar mee doen, uh, de eetgewoonten zijn allemaal veranderd, ook uh, de mensen, de mentaliteit is veranderd ook tegenover dieren en dat is zo'n belangrijke zaak dat men ook gaat weten van uh, bijvoorbeeld uh, met scharrele eieren met, met, met varkens, met kalveren en er is een schala wat wettelijk nog geregeld moet worden en dat wordt ook geregeld en daar zijn we dus gewoon trots op dat dat geregeld wordt omdat dus ook uh, de de mentaliteit van de mensen. En men, men is, is liever voor de dieren. En uh, men verzorgt ze beter. En dat kan je ook aan alles merken. Dus dat, uh, de, vroeger dan, dan had een kind had dan een hond. En een kind had dan een kat. en spreekt. Dus ik ben 61 jaar. Dan had je dus een dier, nou en daar was je dan een klein beetje trots op, maar dat de verzorging, dat uh, men at met de pot mee. Maar dat is er vandaag gelukkig en dat, dat zijn dus diervoedingen enzovoort. Die dus ook daarop betrekking hebben, ook dat de dieren gezonder zijn als vroeger. vroeger ja meneer Hubert, meneer Hubert, dus ja. Stefan, Stefan, we, ja, moeten, eruit, we ja. moeten eruit, we moeten eruit, we krijgen anders technische problemen. Oh ja, oh, vreselijk. Dus uh, uh, uh, dit was uh, Zandvoortje Zaken op zaterdag. Ja, even, even kort nog, tot wanneer is het vandaag? Uh, wij hopen de hele... Uh, Manifestatie dus om 4 uur te beëindigen. Zo is dat. En iedereen is tot vier uur welkom in het gemeenschapshuis. Tot Zandvoort en Zaken. Tot volgende week. Doei. Nieuws uit Zandvoort en de regio.